Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Nou, Jan Mom is er niet, dan begin ik maar. De politie heeft nu alle inwoners van Boston dringend opgeroepen... om binnen te blijven. Dit vanwege de klopjacht op de overgebleven verdachten... van de bomaanslag op de marathon. Dat betekent hier in Watertown, waar we nu zijn. Ook Cambridge, Waltham, Newton, Belmont... De politie noemt de verdachte extreem gevaarlijk... en rijdt met gepantserde voertuigen door de stad. De man die wordt gezocht is vermoedelijk een Rus... die uit de buurt van Tsjetsjenië komt. Hij is 19 jaar en woont al zeker een jaar in de VS. Hij is Choghard Tsarnaev. Hij is een broer van de andere verdachte die vanochtend door de politie werd doodgeschoten. Ook FNV-bondgenoten heeft vandaag ingestemd met het sociaal akkoord. Alleen de ambtenarenbond Abfacabo moet nu nog formeel instemmen met de afspraken van vorige week. Zaterdag houdt de FNV een federatieraad waar alle aangesloten bonden stemmen over het sociaal akkoord. Bij bondgenoten stemde 77 procent van de leden voor. De bond wil wel dat de overkoepelende vakcentrale zich inzet voor een betere pensioenopbouw voor met name jongeren. Italië heeft nog steeds geen nieuwe president. Ook de derde stemronde leverde vandaag geen winnaar op. Een groot deel van de ruim duizend kiesgerechtigde parlementariërs stemde Blanco. Oud-premier Prodi, die naar voren was geschoven door de centrum-linkse leider Bersani, kreeg maar 22 stemmen. De kandidaat van de vijfsterrenbeweging, van de comiek Beppe Grillo, kreeg 250 stemmen. Maar dat was niet genoeg voor een tweederde meerderheid. Later vanmiddag volgt een vierde stemronde. Om die te winnen is slechts een gewone meerderheid nodig. Bij archeologisch onderzoek in Zutphen is het oudste horloge van Noord-Europa gevonden. Het is een zogenoemde kwadrans uit de 14e eeuw. De kwadrans werd gevonden bij de markt, zegt de gemeente-archeoloog van de gemeente Zutphen. Het is gevonden op de markt, in een bodemlaag op de markt die is aangebracht, omstreeks 1325. Dat maakt het ook heel goed dateerbaar, Apparaat van rond 1300 gemaakt zijn. En nou, waarschijnlijk omdat hij verbogen is geraakt, uh, onbruikbaar geworden... En ja, is dus de vraag die verloren dan wel weggeworpen is. Een kwadrant is een Arabische uitvinding. De gebruiker hield de schijf langs zijn neus in de richting van de zon. en kon dan met behulp van een touwtje met een lodig gewichtje de tijd aflezen op de schijf. Wereldwijd zijn er maar enkele van deze voorlopers van het huidige horloge bewaard gebleven. De kwadrant is binnenkort te zien in het Stedelijk Museum in Zutphen. Het weer, wolkenvelden. En lokaal valt er een bui. Later vanmiddag vanuit het noordwesten opklaringen. Het is 6 graden op de wadden tot 12 in het binnenland. In het weekend zonnig en droog. En het wordt dan 10 tot 13 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. De meeste files staan nu in het midden van het land. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat alweer 7 kilometer... tussen knoopend en de afrit Bunschoten. Drukte ook op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij leusden Zuid 4. En de werkzaamheden op de A50 veroorzaken vertraging van Arnhem naar Os... tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk 8 kilometer. Zo direct een debat over het drugsbeleid van de gemeente Woerden... en de column van Justus van Oel.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 Stap ook over op 4G van KPN. Voor slechts 35,84 per maand XBTW met gratis Samsung Galaxy S3 4G. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com zakelijk. KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Goedemiddag en welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Mag de gemeente Woerden klanten van drugsdealers oproepen voor een verhoor? Een debat zo direct. En de column van Justus Van Noel over de snelkookpan. U kunt reageren. Twitter ons: hashtag afrovml. U kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek. De rubriek over paardenvlees. Yeah. Ondanks protesten van Willy Zelte heeft de Nederlandse voedsel- en wareautoriteiten NVWA... toch besloten de 50.000 ton rundvlees terug te roepen... omdat daar mogelijk paardenvlees in zit. Weer een nieuw vleesschandaal en het eind is nog niet in zicht. Bij ons vandaag in de studio hierover Magda Veenstra uit Aardenhout. Mevrouw Veenstra, welkom. U wint zich hier erg over op en dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, het is inderdaad verdomd vervelend wat zich de laatste jaren allemaal afspeelt op vleesgebied. Ja. Hè? De gekke koeienziekte, varkenspest, ja. kippen die volgestopt worden met antibiotica met kans op gevaarlijke ziektes voor de mens. Ja, inderdaad, het is allemaal nogal desastreus. Je ja. laat het bijna wel uit je hoofd om überhaupt nog vlees te ja, eten. Ja, maar dat niet alleen. Ook het dier zelf leidt vaak enorm. Ja, Legbatterijen, precies. kistkalveren, plofkippen, onverdoofde biggencastratie. Dat is natuurlijk allemaal vreselijk, nietwaar? Ja, absoluut. En nu weten we vaak ook niet eens meer... wat voor beest we eigenlijk nee. eten. Het eland van Ikea blijkt een varken, een konijn misschien wel een kat... en een rund is vaak gewoon paardenvlees. Ja, en daar word ik nu zo verdomd kwaad Over wat u mm -hmm. daar zegt. Mm -hmm. Gewoon paardenvlees. Alsof dat zo minder waardig is om paardenvlees te eten. Ja, nou ja, maar de valt... Verdacht vlees. Dat hoor je ook steeds, hè? Verdacht vlees. Ja. Waar worden wij paarden hè? dan van verdacht? Hè? Nou, uh, dat, dat u geen rund bent of. Uh, meneer, uh, wij zijn het zat om nog langer in een kwaad daglicht gesteld uh, te worden. U zegt we, wij. Wie, wie bedoelt u daar precies? Wij paarden. Ja, u, u lijkt inderdaad wel een beetje op een paard... met dat kapsel van u, zo'n gebit en uh, uw figuur. Maar, ja, verker nog, ik... ik ben een paard. Ik voel me 100% paard. Ja, maar u heeft wel kleren aan. Ja, wat dacht u dan? Ik als paard zijnde mezelf hier bloot voor de radio laat interviewen. Nee, nee, maar... Het zal toch uh, belachelijk zijn? Ja, ja... Nou, nou dan, en, en wat bedoel ik nou, hè? Dat neerbuigende gedoe, het moet eens afgelopen zijn... met die beledigingen aan ons adres. Nou ja, goed, ik wou u helemaal niet beledigen. Alsof bedoel. wij minder goed zouden smaken als runderen, varkens... of wat voor dieren dan ook. Of kamelen in toe. Desnoods. maar wij pikken dit niet langer. En ik roep vanaf deze plaats... Ieder paard in dit land op tot een groot paardenprotest Zo. op 30 april tijdens de kroning op de Dam in Amsterdam. Pfft. Nou, dat euh, lijkt me een heel goed plan. Verwacht u een grote opkomst? Nou, ieder zichzelf re respecterend paard moet. En verdorie, dat bit zit in de weg met praten. Dat moet hier naartoe komen. Maar u, dat is wel grappig, want ik zie het nu ineens door uw mantelpak heen. Dat is misleidend. U weet wel, klera, maar u bent echt een paard. Ja. Wat leuk, zeg. Dat is, u heeft ook, met permissie, zo'n echte paardenbek. Meneer, ik ben een edeldier ja. en wij dieren en mensen van adel hebben altijd grote tanden. Vraag me niet waarom, maar dat is altijd dat is... zo geweest. Een echte paardenbek. Ja, u heeft er al... zelf ook een paardenbek, oh, ja. maar ik ben er tenminste eentje. En Volgens mij is dat gebit van u niet eens echt. Zijn dat implantaten? Ja, dat was verschrikkelijk duur. Maar goed, wat, wat leuk om nu eens een echt paard hier in de uitzending te hebben. Het is, het is een primeur en ik ben eigenlijk dol op paarden. Maar Zou ik u even mogen aaien? Nee, er wordt niet geaaid. Ah, als ze we... Mag ik dan alsjeblieft straks buiten even op u rijden? Kijk, dat bedoel ik nou, hè. Ah, nou ja, enfin, als het voor de actie goed is, dan kunt u buiten wel even mijn rug op. Yes, nou, dan dank ik u hartelijk voor uw komst. Laten we, wilt u misschien nog een suikerklontje? Nee volgen? hoor, ik heb die hele bak hier al leeg. Oké, okay, zullen we dan maar? Hortsik, mevrouw Veenstra. Rust, rustig aan, meneer. Henry van Loon en Marjan Leij. Tijd voor de band. Iedere week in Vrijdagmiddag Live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen natuurlijk met verstand van zaken. Vandaag over de vraag hoe ver een gemeente mag gaan in de bestrijding van drugsgebruik. De gemeente Woerden richt zich nu op klanten van drugsdealers. Iedereen die met zijn telefoonnummer op de bellijst van een drugscourier staat... ontvangt een brief van de gemeente met de boodschap dat drugskopen verboden is... en dat het schadelijk is voor de gezondheid. Burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, vindt dit een goede aanvulling op het landelijke drugsbeleid. Advocaat Sidney Smeets van Spong. Advocaten vinden dat gemeente veel te ver gaat. Allebei welkom. Hier in de uh, meneer Smeets, uh, wel eens op een uh, lijst van drugscouriers gestaan? Nou, dat zou zomaar kunnen, want uh, als die drugscourier een goede advocaat heeft, dan moet u hem wel kunnen bellen. Bijvoorbeeld, meneer Molkenboer, wat, wat zou u eigenlijk doen als u zelf zo'n brief op de deurmat kreeg? Nou, als mijzelf en ik geen blaam treft, dan zou ik me melden bij de politie en verklaring afleggen <laughs> dat ik daar niets mee van doen heb. Kijk aan. U gaat beide in debat over de stelling gemeenten die klanten van drugsdealers aanschrijven, gaan veel te ver. Allereerst, uh, even advocaat Sidney Smeets... want u bent het eens met de stelling. Een halve minuut om uit te leggen waarom. Het is zo dat gemeente Woerden een lijst bij een drugsdealer heeft gevonden... en op basis van die lijst contact wil gaan opnemen... met de mensen die op die lijst staan. Hoe bevolgdend wil je het hebben? De politie heeft een lijst gevonden, daar staan namen op... maar ze heeft geen idee of die mensen ook daadwerkelijk drugsgebruiker zijn... of dat een recente lijst is en of die mensen ook hulp nodig hebben. En de vraag is ook een beetje, waarom worden die mensen nou benaderd? Is dat omdat ze daadwerkelijk een probleem hebben? Ik heb die dreigend aan. Tot voor dit moment eventjes, de eerste halve minuut... Uh, nu ook voor Victor Molkeboer, burgemeester van Woorden, een halve minuut om duidelijk te maken waarom u het eens bent met de stelling. Oneens, oneens, oneens met de stelling inderdaad. Het gaat om het waarschuwen van om op de consequenties van het gebruik van harddrugs Schadelijk voor de volksgezondheid. Uh, allerlei effecten op de uh, openbare orde. En uh, u zult maar een kind hebben en dat als ouder niet weten. En welke ouder uh, wil, daar, uh, wil daar niet over geïnformeerd worden. Dus wij vinden het uh, belangrijk om dat uh, uh, op die manier... uit oogpunt van gezondheidszorg, uh, maar ook als een vorm van preventie, de drugsgebruik aan te... Ook alweer een halve minuut kort, he, die halve minuten. Maar we gaan door. Klaar. U, u krijgt alle tijd. Uh, en meneer Mokkeboer, even reageren op meneer Smeets. Want die zegt, ja, hoe weet u eigenlijk dat al die namen die u daar aantreft... dat die werkelijk ook met drugs te maken hebben? Nou, kijk, uh, het betreft informatie die afkomstig is van de politie. Uh, dat kan dus inderdaad zijn, zoals de eerste mensen aangeeft... dat er mensen opstaan die daar niets mee van doen hebben. Maar uh, het is niet zo dat uh, de, de meesten hebben daar wel degelijk mee van doen. En dat merken wij ook. We hebben 360 brieven weggedaan. Er zijn 60 reacties binnengekomen binnen twee dagen. En uh, tientallen hebben zich al bij de hulpverleningsinstellingen gemeld. Anderen hebben gemeld dat ze er niets mee van doen hebben. Nou, die, die krijgen dan een gesprekje, zoals ik ze net ook al zei en kunnen een verklaring afleggen dat ze er niet bij betrokken zijn. Zo simpel is het, meneer Smeet? Nee hoor, zo simpel is het niet. Oh. En Het is natuurlijk ook belachelijk dat iemand eh, moet melden... dat hij er niks mee te maken heeft. Dat hij een gesprekje aan moet gaan om uit te leggen... dat de gemeente zich gruwelijk vergist heeft. Dat iemand dus aan zijn werkgever moet gaan uitleggen... die een brief heeft gekregen, want er worden ook brieven aan werkgevers gestuurd... dat hij niets met drugs te maken heeft. Het is een aperte schending van de privacy. Het mag ook, uh, mijns inziens, niet. Er zijn regels opgenomen in uh, onze wetgeving... die aangeven wanneer je dat mag doen en wanneer je dat niet mag doen. Waar wordt een regel overtreden dan? Nou, ik denk dat in ieder geval... Uh, hier sprake is van de schending van uh, de wet... op de bescherming van de persoonsgegevens. En daarnaast is de de escape die door de burgemeester wordt gebruikt... namelijk de wet op de politiegegevens... die heeft een hele duidelijke invulling wanneer je dat wel en niet mag doen. En dit dat valt daar Dat gaat over niet uitwisseling onder. van gegevens. Ja, zeg maar. dat mag je alleen doen als het dringend noodzakelijk is... ter ondersteuning van een, een, een zwaarwegend maatschappelijk probleem. Nou, en dat, dat hier is hier niet het niet, op zegt u, meneer Bokkelboer. Nou, Het zal duidelijk zijn eh, dat wij dat wel een maatschappelijk probleem eh, vinden. Dat hebben we ook eh, verwoord in een convenant met het eh, Openbaar Ministerie en de politie. Want eh, je moet inderdaad op basis van die artikel 20 eh, wet politiegegevens eh, dat onderbouwen. En eh, dat doe je dan in de regel met een convenant waarin je schrijft waarom eh, je dat eh, gaat doen. U zegt dat mag ook ja. volgens de, de regels ja, en de wet? Absoluut. Ja. Ja. En dat zal trouwens heel gebruikelijk. Ook op andere terreinen met aanpak eh, van eh, georganiseerde misdaad. Eh, dus wat dat betreft... Eh, het is een hele gebruikelijke methodiek. Daar staat tegenover een jurist... Ja, maar dat is het nadeel. Hè? Die juridiseren alles. En oh. de, de samenleving heeft het belang bij dat we nee. harddrugsgebruikers dat we daar ook voor hebben. En daar heeft de samenleving last van. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor al mijn inwoners van de samenleving. En die komen met harddrukgebruikers uh, in aanraking. Openbare orde wordt verstoord. Uh, rottigheid in de horeca. Uh, criminaliteit, diefstal. Dus het zal helder zijn... dat uh, daar mijn verantwoordelijkheden liggen. De, dat dat is het zware maatschappelijke doel, meneer ja, nou, Dat is volstrekt door onzin. Ten eerste spreekt de burgemeester zichzelf nou tegen. Onzin is. Ja, daar was ik mee bezig. Ten eerste spreekt de burgemeester zichzelf tegen. Hij zegt dat het is in het belang van de gebruiker. Maar eigenlijk geeft hij aan het is in het belang van de openbare orde. Dat is ook in de raadsvergadering aan de, aan de orde gekomen... waarin gewoon gezegd wordt, nou ja, weet je... eigenlijk hebben we geen last van drugstealers, we hebben last van drugsgebruikers. Dus die moeten we gaan aanpakken. Dus het is sowieso in tegenspraak uh, met elkaar. Daarbij staat helemaal niet vast dat deze drugsgebruikers overlast veroorzaken. Dat zegt de gemeente ook zelf, want ze hebben er helemaal geen cijfers van. Ze kunnen geen link leggen tussen de drugsgebruik en de overlast. In ieder geval niet meer dan de link tussen bijvoorbeeld... Alcoholgebruik en overlast. En het is toch ook niet zo dat je de slijterij gaat uh, benaderen... en vraagt van, goh, geeft u mij eens even de klantenlijst? Meneer Moltenborg. Het is uh, natuurlijk altijd dit soort situaties, skippend ei, waar het om gaat. Uh, het is uh, niet alleen vanuit openbare orde. Het is en. -en. Ja, uh, de zegt in het niet. Nou, maar het gaat er nou om wat ik hier zeg. Uh, als gemeente. Ja, maar als Griehoek zou als u als gemeente, wel mee een beleid de, moeten o, hebben. Dat me. zit ook in het convenant besloten. Daar mm. staat ook in dat het, dat het oogpunt van volksgezondheid is om een drugsgebruiker te wijzen op de consequenties van de het het, zouden de drugsgebruikers dat niet weten? Nou, zou de drugsgebruiker niet weten dat het slecht is om drugs te gebruiken, nee, daar heeft hij toch zal, u als burgemeester niet voor nodig? Ja, dat zal ik u vertellen. We hebben een onderzoek gedaan in Woerden. En eh, als gevolg van het idee hadden we dat er een grote groep jongeren eh, in onze samenleving was... die harddrugs gebruikten. Nou, je bedoelt dat of... het onderzoek waaruit kwam dat 1% van nee, de jongeren harddrugs gebruikten? Nee, ik praat gebruiken. niet in, in, in, in procent. Ik praat over 40 jongeren die we getraceerd hebben... tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar, meneer Smeets. Mm -hmm. En eh, dan kun je zeggen, er is voorlichting op scholen. Maar er zijn twee vormen. Je begint met voorlichting en de drugsgebruikers zie je later... Hoeveel die... van die jongeren kwamen Ze, voor op die lijst? Die komen later terug in de kliniek en waar de gemeente Woerden... Op op wil koersen, is om, om in dat, dat gebied waarin we nog het idee hebben dat, dat uh, harddrugsgebruikers nog aanspreekbaar zijn. En bereikt u die jongeren met die lijsten? Nou, absoluut. Brieven? Als, ja, als ik uh, zie hoeveel uh, er hebben gereageerd, dan vind ik, ook al zijn het er 20 van de 360, vind ik dat een mooi resultaat. Dat is natuurlijk onzin, want het zijn er geen 360 jongeren. Het zijn een heleboel mensen die bijvoorbeeld gezegd hebben van, luister eens, mijn werkgever krijgt nu een brief waarin gewoon staat dat ik drugs gebruik. Dat was een Daar ander heb punt ik heb de brieven ik, gaan ook naar de werkgever. Nou, die, die gaan uh, ze we gaan naar bedrijven waarvan het telefoonnummer bekend Precies. is. Wij gaan niet tegen een bedrijf zeggen... Uh, werknemer A of B heeft uw telefoon gebruikt. Uh, het geval Bij u is, is iemand die wellicht contact heeft met een drugstore. Ja, en, en, uh, en dit is een telefoonnummer, dat heeft, dat heeft, dus kunt u even uitzoeken wie het nee, is. Nee, dat bedrijf komt voor op die lijst. En wat gebeurt er in dit geval, uh, is dat ook een werkelijke situatie. Dat bedrijf is uh, met zijn personeel in gesprek gegaan. En uh, is daar heel transparant en open. Uh, hebben ze daarover gecommuniceerd. Dat heeft ertoe geresulteerd dat twee werknemers zich hebben gemeld vrijwillig En die zijn vervolgens... Dat is natuurlijk niet vrijwillig. Die hebben gezegd, ik wil wel behandeld worden vanwege mijn verslaving. Nou of? ja, die hebben in ieder geval te kennen gegeven dat ze dat probleem hebben... en dat ze daar iets aan willen doen. En dat ze ja, toch hopelijk uh, uh, begrippen uh, hebben bij de werkgever... en dat ze dat hulpverleningstraject in Minister doen. Meneer Smeet, vindt u uh, tot slot dat er werkelijk uh, helemaal niets in dit beleid zit... omdat de regels overtreden worden? Of begrijpt u ook wel dat het een doel kan dienen... namelijk uh, de bestrijding van drugsgebruik? Nee, ik vind dat het in dit geval echt dat doel niet kan dienen. Omdat we helemaal niet weten dat deze mensen drugs gebruiken. We weten niet hoe oud die lijst is. Er worden verkeerde mensen benaderd. Privacy wordt geschonden. Het paard wordt achter het waard gespannen. Er zit helemaal niets in. andersom, meneer Molkenboer, vindt u dat er helemaal niets in deze argumenten zit? Of toch ook wel iets? Nou, kijk, we moeten zorgvuldig blijven. En we proberen ook zorgvuldig te zijn. En in ieder geval ook de wet en regelgeving te volgen. Maar we zeggen niet dat mensen drugs gebruiken. Want je ziet hoe snel het verwoord tot iets anders. We zeggen tegen die mensen, u komt voor op een drugslij dat is iets anders dat we zeggen. Uh, u gebruikt drugs. Dus meneer Smeets moet het niet anders maken dan dat het maar werkelijk het is. Maar zit er kortom wel of uh, iets of helemaal niets in de argumenten van meneer nou, Smeets? Nou nee, ik zou liever hebben dat meneer Smeets mij zou helpen... om waar die uh, juridische problemen zit... Hmm. om het mij juridisch mogelijk maken dat nog beter te doen. Advocaat zit niet. van Spong, advocaten... en Victor Molkenboer, burgemeester van Woerden. Allebei dank voor dit debat. Alsjeblieft. Muziek weer van Maison du Malheur. Mom. Jean du Moon. J.P. Mesker zang, Arno Bakker, Sousa Foon, Thijs Elsinga, gitaar. Hector Wijnberger, piano. En Martin de Ruiter, drums. Er is gereageerd uh, door, door de luisteraars. En degene die de gelukkige is die een gesigneerde LP of CD krijgt, is Jeroen Verzeil. Hij zegt: die muziek van uh, deze band doet me denken aan Tom Waits. In zijn allerbeste tijden ook nog wel. J.P. Mesker. Een compliment, of? Ja, denk ik wel, ja. Ja. ja. Tom Waits is wel een inspiratiebron voor jullie. Ja, zeker. Ik, uh, Met zo'n al... mogelijk nog zwaardere stem dan jij op kunt zetten? Uh, uh, uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik heb in elk geval wel al zijn plaat en ik luister er al uh, het is. Het is uh, uh, ja, wat, ja. Hoe omschrijf je het zelf? Het is jaren 50, uh, New Orleans, jazz en noem maar op. Ja, het zit er allemaal in. Uh, het wordt heel veel aan me gevraagd. Maar wat maken jullie nou ja. eigenlijk? En als ik dan zeg, ja, het is gewoon een lekkere muziekie, Dan... Uh, Willen ze toch iets meer weten dan dat? Ik heb het een keer geprobeerd. En dat, uh, dat was wel goed. Gisteren uh, zei iemand... Uh, Jullie maken eigenlijk veel muziek. Vond ik ook een goeie. Dus <laughs> ze denken aan die, die oude uh, Charlie ja, Chaplin films? Ja, of ja nou ja, uh, dat denk ik. Uh, nee. In elk geval uh, schrijf ik gewoon mijn liedjes. En uh, luister ik gewoon heel veel naar jaren, twintig, ja. jaren, dertig, voor jaren, de duidelijkheid, je hebt alles zelf geschreven. En, uh, ja, nou ja, voornamelijk... Uh, uh, ja, ik ben liedjesschrijver. Maar ben je dan, dan, ben je dan een purist? Ja. Vind je dan ook dat het allemaal echt origineel is? Nee, zoals, nee? nee ik ben geen purist. Want anders dan zouden, wij het ook echt, dan zouden wij ons aan, aan allemaal regeltjes houden. En uh, ik dat geloof niet dat dat uh, daarbij zit. Nee. Je mag ook gewoon invloeden van nu uh, Nou ja, het moet wel. Ja, ja. Ja. En wat is het criterium? Het moet vooral uh, swingen? Nou ja, het moet eigenlijk helemaal niks. Er komt gewoon dat uit. En uh, uh, dan, uh, ja... Dan kijken we wie daar gewoon een mooie hoek op kan schrijven. En dan, uh, en dan zien we wel wat er gebeurt. En, en dat, het... uh, ja, dat heeft geresulteerd in ons nieuwe plaat... Jullie ja. zijn hier met vijf, man, ja. uh, Maar we spelen ook wel met meer, hè? Ja, we spelen wel met meer, maar niet met veel meer, hoor. Dus uh, uh, ik heb uh, eigenlijk gewoon al mijn vrienden op de hoes gezet. Ja. En uh, nou zit ik Over mooi daar. in de problemen. Ja, want iedereen zegt, <laughs> wauw, man, dat ja, is echt is een heel, heel orkest. Maar dat is gewoon iedereen die aan die plaat heeft meegewerkt. Dus, uh, ja. <laughs> Justus van Oel. Ik ben een enorme fan van zo'n basstuba. Niks duwt een nummer zo lekker als een basstuba. Onderschat instrument. Maar welke andere instrumenten gebruik je verder in je bezetting? Dat wil ik dan weten. En die bezetting. Uh, zitten uh, nog uh, klarinet, uh, saxofoon, uh, trompet, ah, uh, contrabas, uh, ben ik wat vergeten? Ik denk het niet. Ja, we hebben ook nog een term in gebruik trouwens, een zingende zaag. Met een ja ja. ja, ja, ja. Ah, kijk. En, maar zo'n ding, kan jij dat dan ook spelen, Justus, of niet? Ik heb ooit op een uh, tenoortuba even gespeeld. Het kon het volkslied, daar uh, toen belden de buren op. Oh, ja, ja <lacht> misschien mag je zo dat ik een klein stukje <lacht> even. Kan je er een toon uit krijgen, denk je? Nou, nee. Niet doen? Niet, nee. Nee, nee, niet doen? Wordt pijnlijk? <lacht> wordt zeer pijnlijk. Oh, nee, oké, okay, dan niet. Goed, jullie gaan... Uh, morgen is het namelijk Record Store Day. Ja. Uh, dan spelen allerlei bands in platenzaken. Een beetje ter ondersteuning daarvan. Is dat nog nodig, eigenlijk, tegenwoordig? Want jullie, jullie verkopen de, het album ook als LP, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik denk, nu je het me zo vraagt... dat het altijd goed is om, uh, om iets wat met Vanille te maken heeft te ondersteunen. Te ondersteunen. Waar spelen ja. jullie, weet je dat, zo uit je hoofd? Ja, ja we spelen uh, s ochtends om 11 uur in Alkmaar... en dan smiddags hier in Amsterdam bij Velvet... en uh, wij eindigen in Rotterdam bij de Plaatboef om 4 uur. Oké, okay, en, en zo direct nog tweemaal hier. Tot zover, dank. J.P. Mesker, Maison du Malheur. Ja, het was die snelkookpan. Die snelkookpan met spijkers in een rugzak... van de aanslag bij de finish van de marathon in Boston. Daarom dacht ik dat de dader geen islamiet was. Het bleken vandaag twee Tjechiense broers te zijn. Ik had het fout... Maar tot twee uur geleden wist ik zeker dat we te maken hadden... met daders van het type Timothy McVeigh, de patriot... die in 1995 in Oklahoma 168 mensen opblies. Vanwege die snelkookpan. Toen ik hoorde dat die bij de aanslag gebruikt was... streepte ik automatisch alle islamitische verdachten weg. Een ontplofte snelkookpan wees volgens mij direct op all-American daders. Snel, snel koken en veel en dan opeten voor de tv. Dat dacht ik en ik vergiste me. Zelfs in Afghanistan zijn door de al typisch westerse snelkookpannen ingezet als bomverpakking. Aan de andere kant, dat kan ook iedere gekke Amerikaan van internet halen. En binnen een uur heb je in de USA twee snelkookpannen... plus de kunstmest en het vuurwapenkruid om erin te doen. Maar de daders in Boston waren dus geen ultra-rechtse Amerikanen... want, breaking news, de daders waren van Checheense afkomst. Terwijl ik toch van het begin af aan echt dacht... dat het boze rechtse Amerikanen waren geweest bij de Boston Marathon met hun snelkooppannen. Ook vanwege de plaats van die aanslag. Niet Washington of New York, maar Boston. En daar begon de strijd om de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten ooit. In Boston staat de wieg van de All-American Freedom. Boston, Boston was, dacht ik daarom, een ideale symbolische plek... voor een aanslag door Obama-haters. Eh, want van welke partij is ultra-rechts Amerika trouwens lid? Van de Tea Party. En die is genoemd naar de Boston Tea Party in 1776... Toen gooiden boze burgers drie scheepsladingen Engelse thee in het water. Omdat ze de regering en de belastingen spuugzat waren. Nou, miljoenen Amerikaanse Tea Party-leden vinden in 2013 precies hetzelfde. Dus ik dacht, dat was een Amerikaan in Boston. Hij was razend op Obama omdat zijn freedom werd beperkt... met wapenwetten, bemoeizucht en belastingen. Dus in mijn gedachte knutselde die boze Tea Party een aanhanger... Uh, boze, sorry, ik begin even op... Dus in mijn gedachten knutselde die boze Tea Party aanhanger... een onmerkend snelkooppan met kruid in elkaar. Daarom koos hij als dag ook Patriot's Day... die de Amerikaanse vrijheidsstrijd tegen de Engelsen herdenkt. En hij koos zijn slachtoffers die Amerikaan onder marathonlopers en marathonfans... van die slanke gezondheidsfreaks die hamburgers haten... en de colabekers kleiner willen maken. Al dus mijn foute theorie over de dalers in Boston... Het waren geen ultra-rechtse Amerikanen. Fout, de daders in Boston waren geen Tea Party aanhangers, maar Tchetschenen. Goed. Iedereen denkt vrij te zijn van veroordelen. Ik ook. We zien wat we wens te zien. Ik ook. En zo betrapte ik mij de afgelopen dagen op een perverse wens. Laat het nou alsjeblieft, is geen islamieten zijn die het gedaan hebben. Maar gewoon een rechtse Dikke, boze Amerikaanse Obama-hater. Ja, wat zal ik verder nog zeggen? Nog twee dingen. De simpelste verklaring is altijd de beste, zei de middeleeuwse filosoof Thomas Ockham. Maar ik weet niet of hij daarmee bedoelde: roep bij iedere aanslag zo hard mogelijk Al-Qaeda. Raar trouwens dat die bloeddorstige Tsjetsjanse broers geen automatische wapens gebruikten. Die zijn in Amerika toch net zo algemeen verkrijgbaar als een snelkookpan. Yes, yes,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 De verdachte is 19 jaar oud en heet Joghard Sarnayev. Hij woont al jaren in de VS en is vermoedelijk een Rus uit de buurt van Tsjetsjenië. Hij is een broer van de andere verdachte die vanochtend tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwam. Ook FNV-bondgenoten heeft vandaag ingestemd met het sociaal akkoord. Alleen de ambtenarenbond Abwakabo moet nu nog formeel instemmen met de afspraken van vorige week. Zaterdag houdt de FNV een federatieraad. Morgen dus waar alle aangesloten bonden stemmen over het sociaal akkoord.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. De meeste files staan nog steeds in het midden van het land. In totaal staat er in Nederland 40 kilometer file. De meest opvallende files die zien we nu op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Knopend Hoevelaken. 9 kilometer. Ook drukte rond Hoevelaken op de A28 vanuit Utrecht. Tussen Soesterberg en Amersfoort 6. En de A50 Arnhem richting Os voor de Waalbrug bij Ewijk 6 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U kunt reageren op dit programma door te twitteren naar hashtag afrovml. En je, je kunt ons ook bekijken door naar de website te gaan. Vrijdagmiddaglive.avro. NL. Zo direct Frits Barend over sportie sportieve hoogte- en dieptepunten. Maar eerst de Nederlandse identiteit. Want die bestaat sterker, die bloeit als nooit tevoren. Of beter gezegd als 200 jaar geleden toen het Koninkrijk der Nederlanden werd geboren. Dat zegt Lotte Jensen. Zij is docent historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen. Dank u wel. Uh, Frits, ben jij wereldburger, Europeaan of Nederlander? Oh mijn hemel, ik ben Nederlander. Wel? Ja. Zo voel je dat ook echt. Ja, waar waar ligt het dan aan? Uh, dat ik een poldermodel aanhanger ben en uh, dat ik het altijd goed vind dat we met elkaar in gesprek gaan. En dat is weer helemaal in, het poldermodel. Uh, Lotte Jensen, uh, waarom doet deze tijd uh, met alle commotie... rondom uh, de troonswisseling uh, jou weer terugdenken aan 200 jaar geleden? Ja, het opmerkelijk is, ik hoorde Paul Hane in het vorige uur zeggen... we leven in een krankzinnige tijd, het lijkt wel de jaren 50... maar ik denk bij alles, we leven weer in de 19e eeuw. Want? Dat is de eeuw van het nationalisme... van de tijd waarin de Nederlandse identiteit gevierd werd... en niet zo'n klein beetje... Beetje, maar echt met de meest bombastische teksten, vaderlandslievende gedichten. Nou, dat komt bekend voor. En die waren populair. Voor. En dat komt bekend voor. Dus bij al die vieringen die nu gepland zijn, bij al die evenementen, denk ik voortdurend, het lijkt wel de 19e eeuw. Je hebt ook al het Koningslied gehoord? Ik heb uh, even de tekst uh, net gevonden op het internet. En toen ik die las, toen schrok ik wel een beetje. U Want u heel heel ik Ik het een klein stukje even laten horen? Daar sta je dan. Je zag dit moment zo vaak in je dromen, en daar is je dan. De dag die je wist dat zou komen is iedereen. Zo gaat het nog wel even door. Maar je hebt de tekst erbij geparkt. Ja, nou, het aardige is dat het eerste wat de nieuwe koning Willem I... 200 jaar geleden deed, was een prijsvraag uitschrijven... voor een nieuw volkslied. Toen dacht ik, hé, hey, Willem-Alexander staat in een goede traditie. En toen was er een zekere meneer Tollens, die won die wedstrijd... en die creëerde een heel bombastisch vaderlandslievend uh, lied. En die eerste regels, als ik even mag... Hm? want ik wil straks wel een vergelijking maken met dit lied... Ja. die luiden zo. Wien Nederlands bloed in de adem vloeit van vreemde smetten vrij. Wiens hart voor land en koning gloeit... verheft den zang als wij. En dat gaat zo nog even door. Allemaal wij volk, wij vaderland, wij eendracht. Hoera. Maar toen ging ik dat nieuwe koningslied lezen... en ja. ik dacht, de 19e eeuw is terug. Want wat las ik daar? Ik las daar ook over samen, strijd, leeuw, trots. Maar de meest opmerkelijke zinnen waren deze. Wij staan zij aan zij, borst vooruit trots als een pauw, dit is ons geluid, en nu komt het. En hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot. u uh, zei u schrok van het... Uh... Nou, ik keek er wel even van op, en ik dacht, dit had in de 19e eeuw niet meer staan. In vond, de, in Vindt een u tijd het goed, van, of vindt u het eigenlijk... Uh, ik vind het opmerkelijk in deze tijd. Nee, dat is een flauwe um, opmerking. Een kom, flauwe kom. opmerking. Nou... Ja, vooruit. Zo'n lied uh, heeft een functie van samen binnen de Eendracht. Maar nou net die zinnen, hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot. Dat vind ik een beetje uit het lood getrokken. De zilvervloot. De Dus ja, De slavernij. Dus ik, uit, vanuit historisch oogpunt vind ik het grappig. Want ja. het is 200 jaar geleden was maar het niet anders. Maar 200 jaar geleden... Uh, maar ons, ik dacht ja? dat we vooruit gingen in de tijd. Maar niets is minder waar. We staan gewoon met twee benen in de 19e eeuw. En heeft dat... Uh, he, wat een saaie wat eeuw, vraagt, vraag, zegt vind, Oh nee, dit was een sprankelende oh. eeuw waarin van alles gebeurde. En Heel eerlijk gezegd, mijn hart uh, klopt ook wel voor die 19e eeuwse poëzie. Want iets van fascinatie vind ik daar ook wel in uh, terug. Wat, wat is de fascinatie daarmee dan? Ja, wat maakt dat zoveel mensen uh, zoveel behoefte hadden aan dit soort vaderlandslievende poëzie? Waarom klampte men zich zo vast aan die Nederlandse nou ja, identiteit? U heeft daar een boek over geschreven. Het ligt voor u. Verzet tegen Napoleon. Ja, en uh, nou ja, een van mijn uh, de dingen die ik uh, beweer daarin is dat een van de redenen dat die Nederlandse identiteit zo naar voren kwam was een reactie op de Franse overheersing. Ja. Dus in het verzet tegen Napoleon, die probeerde heel Europa te bedwingen, kwam die wens uh, voor een echte Nederlandse identiteit van: wij willen blijven bestaan, wij kleine Nederland laten ons niet door die Fransen opzij zetten. Die ging helemaal sterker bloeien. naar de Spaanse overheersing. Uh, je ziet wel een parallel met de Spaanse overheersing, maar hier maar werd het echt, sterker? dit was sterker, want Nederland bestond formeel niet meer. Dus er was echt drie jaar lang... Ja. was het ingelijst bij Frankrijk. En er moesten ook Nederlandse uh, jongens... Uh, moesten Moest uh, in vechten de... voor Napoleon, hè? Precies. Dus er werden uh, omgerekend naar hedendaagse maatstaven... 80.000 Nederlandse jongens afgevoerd. Dat is heel veel. Op een veel kleine jaar. bevolking van 2 miljoen Nederlanders. Ja. Dus dat verzet was heel uh, pregnant, heel urgent... En één ding wat ging leven in dat verzet, vooral het laatste jaar... was dat oranje bovengevoel. Wij willen oranje weer terug. Maar dat kun je je dan voorstellen? Vooral omdat mensen het erg vonden dat, dat die jongeren zeg maar, allemaal geronseld werden... en ook omkwamen in die oorlogen. Uh, eigenlijk verenigd in verzet tegen. Niet zozeer vanwege, uh, verenigd, vanwege de ja. nationale identiteit. Nee, en daarom is het zo opmerkelijk dat het nu weer zo oplevert. Ja, want... En ik vraag me ook af, hoe kan dat, dat wij nu weer zo massaal... want ik geloof dat het uh, de Republikeinen kunnen inpakken... na het interview van uh, afgelopen woensdag. <lacht> dat lijkt het wel ook. Maar wat? denkt u dan? Want waarin zijn we nu dan verenigd? Kennelijk is er in de mens een soort uh, een algemene drang om je toch te willen samenbinden uh, in een groter geheel. Nou ja, het ik, is nieuwe religie misschien wel. Ja, het vervangt misschien wel iets van wat we nu niet meer hebben, namelijk een kerkelijke ja. gemeenschap. En we we slecht 1k gehad met Nederland Nederlands al. Daar moeten we ook voor compenseren, precies. Het lijkt toch wel, uh, uh, en zelfs voor een Deen als ik, want ik kom eigenlijk uit Denemarken zelf, Denemarken, ja, dus wel. ik ben niet eens een Nederlander. Wel, wel maar op hele jonge leeftijd naar Nederland? Op jonge ja. Kennen de Denen dit ook? Dit nationale, ja, dit Denen hebben, het hebben dit nog sterker, ja, nog sterker. Ik ga ook massale. En dat is een nog kleiner het. land. En misschien ja. heeft dat ook wel iets te maken met een klein land... Uh, in een nu Europees groot verband. En toch willen vasthouden aan iets wat herkenbaar is. En Europa ik denk, heeft de plek van Napoleon ingenomen. Ja, zeker. Dus uh, het is eigenlijk een soort... Uh, opnieuw een herbeleving van diezelfde dus situatie. Hebben ook waartoe? dit soort nationale liederen nu weer? Is er ook een revival van dit soort... Uh, Denen zijn uh, volgens mij liederen. een van de meest nationalistische volkjes ter ja. wereld. Die hebben zelfs twee volksliederen. En het ene zingen ze als de koning aanwezig is. Sorry, de koningin. Ja. En het andere zingen ze uh, als uh, uh, gewoon volkslied. Oh god, u brengt mensen op een idee. Ja. <laughs> Zo krijgen we nog een lied. Nou, om heel eerlijk te zijn. Ik heb ook het Wilhelmus voor vandaag gelezen ja. En ik dacht, nou, dat is ook wel een opknapbeurt toe. Toch een iets wel. modernere tekst. Nee, want dat, want dat, moet, begint... dat moet blijven. Ja, maar het begint met die eerste stroven al van uh, het trouw aan de koning van Hispanje. Ja, ja, ja. Dat heeft Daar wel, een een, een historische bloed. context, dat wordt op een gegeven moment ingewikkeld. En daar zit ook heel veel religieuze uh, uh, lading in van uh, getrouw aan. En hoe moet het dan worden? Uh, nou, laat het maar een iets modernere variant erop worden, maar hoe wel papa, op dezelfde Nee, absoluut niet. Maar, maar, maar dan met... moet misschien door een vakman of vrouw geschreven en niet door het hele ja, volk. Maar wel want... met historisch besef. Wel, wel, met, historisch wel met historisch besef? maar zodat ja. het allemaal Maar historisch besef? Is dat dan de Gouden Eeuw? Uh, wat u net zegt, ik bedoel... Van de daar een, ik zou het mooi vinden als daar een vermenging van... en de republikeinse traditie en de oranje traditie in terug zou keren. Zodat werkelijk iedereen zich daarin ook, kan heel Ook plek brengen. voor de republikeinen? In een een heel, heel klein plekje, één regeltje. Maar Frits, vroeg net, vindt u dit nou uh, mooi of niet mooi? Laten we zeggen, dat, dat gevoel van eenheid hè, en het nationalisme... Nou, als ik heel eerlijk ben, ik geniet er toch ook wel een beetje van. Maar op van. wat voor manier, om, manier dan? Om te beginnen, ik ben historicus. Dus voor mij is dit broodvoorziening. Ik kan daar ook na 200 jaar weer op terugkijken en denken... die jaren 2013, dat was toch wel een bijzonder moment... in onze Nederlandse geschiedenis. Maar ook zo'n troonswisseling, laten we wel wezen. Het is een historische gebeurtenis van belang. En we kijken daar met z'n allen naar. Ja, uh, en zo'n het... fenomeen als Koninginnedag en de manier waarop we dat vieren? Uh, ja, dat vind ik echt waardevol. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. En ook daar zag ik weer een parallel trouwens met uh, de 19e eeuw. Want wat gaan ze eerst doen? Uh, koningsspelen. Dus alle kinderen in Nederland gaan sporten. Mm -hmm. In de 19e eeuw deden ze niets anders dan de jeugd... met oranje liefde in prenten. Dat was echt het begin, als het ware. Dat zie ik nu weer terug in die koningsspelen. Oranje liefde in uh, Mijn eigen kinderen hebben de oranje kleding al klaar liggen... bijvoorbeeld voor die koningsspelen. Dus het werkt. En het heeft een bindend effect. Hebben jullie zo'n feestdag ook in Denemarken? De koningsdag? Ja, je hebt ook een uh, soort... Kijk, ik vind vreesdag. het altijd raar dat wij hebben vijf jaar bittere ellende gehad dat bevrijdingsdag niet onze nationale feestdag is. Dat, dat de toevallige verjaardag van iemand die toevallig op die troon zit... dat dat onze nationale feestdag is. Elk zichzelf respecterend land heeft als nationale feestdag... de bevrijding van een dictatuur of de bevrijding van een iets heel ergs. Of het en begin van hebben, onafhankelijkheid. Ja, ik vind dus, maar met het, alle respect ja. vind ik, 5 mei is, zou onze nationale feestdag moeten. En het zou het koninklijk paar sieren als zij zeggen... wij stappen af van 30 april, of de koning, wij, stappen, wij staan over naar 5 mei. 5 mei is onze nationale feestdag dankzij... 5 mei zitten we hier met z'n allen. Omdat we 5 mei bevrijd zijn... Zit... Kunnen Gevoelig we dit voor uitspreken. dit argument? Uh, dan ben ik voor twee uh, feestdagen. Ja, maar dat is want, wel heel dan, kort achter elkaar. Die, ja, dat is kort achter elkaar. Die ene dan iets verplaatsen. Want dat ene, de Koninginnedag is toch ook echt een feestdag... Uh, waarbij uh, voor kinderen en volkloren... Je, he, gaat het ergens over? Dan ja, mee eens. Echt... Absoluut mee eens. Twee feestdagen. Is het, maar het is dus wel zo dat... Uh, laten we zeggen, toen Maxima zei... de Nederlandse identiteit bestaat niet... had ze ook volgens u ongelijk? Uh, ongelijk. De Nederlandse identiteit bestaat... en leeft als nooit tevoren. En voor de kern daarvan moeten we naar 1813 toe. Uh, en sindsdien... Uh, is het, het begin maar, uh, van het Koninkrijk. Wat nu dus ja, ook weer gevierd wordt, natuurlijk. Absoluut. Ja, het ja. is overigens, Maxima zei wel dat ze vooral later, uh, om het even eerlijk uh, te maken. vooral de Nederlandse diversiteit had willen roemen. In plaats van dat ze had willen beweren dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Maar... Ja, daar uh, heeft ze natuurlijk gelijk in. Maar op zichzelf uh, vertoonde zij zich wel een echte Nederlander. door zo te relativeren en te zeggen: de Nederlandse identiteit bestaat niet. Ik denk dat daar veel Nederlanders zich weer wel in konden vinden. Argentijn zegt dat niet, denk ik. Nou, Ze zei ook dat de, <laughs> de Argentijnse nee. identiteit. Die niet bestaat. Uh, houdt u ook van sport? Uh, jazeker. Goed, dan gaan we zo doorpraten met Frits Barend over sport. Maar eerst gaan we weer luisteren naar muziek. Ze staan er alweer klaar voor. Maison du Malheur. Mm -hmm. The only way you're going is the hell away from me. oh that ain't gonna stop me. That ain't, gonna slow me down. That ain't gonna stop yeah, slow me. down, I'm gonna stop me. Ain't stop me. Ain't gonna stop me. stop me. down gonna stop me. stop me. down stop me. I sure as hell ain't no son of yours. I hope I made it clear how you, how ain't, you ain't gonna stop. stop. So, what are you gonna do? Well, you ain't gonna stop me. You ain't, ain't gonna stop me. You ain't gonna stop You ain't gonna stop me. You can slow me down I'm the more straight the singer turns out. ZANG EN du Melleux, Mr. Porte en Justus Van Oel... die meenden bij de piano eventjes het thema oranje boven te bespeuren. Klopt het dat of niet? Ja? ja, de ja de zat, dat, zat het erin of was het het oh, ja. ah. Ja, dat, dat, ja, ja, ja, die. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Goed gemerkt. Ja, ja. Sport met Frits. Frits Barend. Hoofdredacteur van het Blad Helden. En naast hem ook nog steeds Lotte Jensen. Docent historische letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen. En ook liefhebber van sport, begrepen wij. Jazeker. Een bovenaar ook, of... Meer beoefenaar ook van sport of meer beoefenaar, als ja, uh, recreant? Uh... Nee, uh, beoefenaar. Ik heb lang gevoetbald. Dus dat zal uh, mijn bij tafel in uh, ja. Welke positie? <laughs> uh, overal in het veld. <laughs> overal? <laughs> nee, ik speelde zaalvoetbal. Dat is natuurlijk een oh, kleine ja. zaal. Dus... Ja, ja, dat is weer anders. Ja, uh, zijn we dan goed in Frits? Vrouwenzaalvoetbal? Uh, nee, vrouwenzaalvoetbal <laughs> oh. leeft nog niet zo. Nee, maar we zijn überhaupt... Ik zag laatst, heb ik de Interland Nederland-Verenigde Staten gezien. En daar kon je zien dat Amerika echt nog een stuk verder is. Dus er is dus heel veel te winnen voor het vrouwenvoetbal. Voetbal, heb je dan ook? Nee, over? ik heb nog veldvoetbal. Oh, okay, veldvoetbal. Dus er is nog heel veel te winnen voor het vrouwenvoetbal. Daarom is het zo goed dat er een eredivisie is. Vanavond is Standaard Luik tegen Ajax. Standaard Luik is de top van de Beneliek, de Belgische, de Belgische competitie. En Nederlandse competitie samen. En het is heel goed dat die beneliek er is. En het vrouwenvoetbal is een ontzettende ontwikkeling. De EK komt eraan. En er is nog heel veel te winnen, dus let erop. op. Over tien jaar is vrouwenvoetbal ook live op televisie. Zoals het in Duitsland is, zoals elk beschaafd land dat hoort te doen. Wij zijn op dat gebied een achterlijk land qua emancipatie. En ik wil daaraan toevoegen dat in, het, in Denemarken topsport 1 is, vrouwenvoetbal. Ja, nee, dus en, de Denen ja, lopen alweer voor. En vrouwenhandbal vrouwen ook, hè. En handbal ook, ja. dat klopt. Ga je weer terug naar Denemarken? Nee hoor, ik hou te veel van Nederland. <laughs> okay. De flops en tops Frits, de flops beginnen we mee. Ja, eh, acteur Thijs Reumer wees me erop. Afgelopen zondag was om half vijf de wedstrijd PSV-Ajax. En er is een rubriek in het weekenden van het AD. En Thijs Reumer had afgelopen zondag minder niet live naar Ajax psv gekeken. Of PSV-Ajax, want hij moest barbecuen. Oh. Nou, ik ga je niet stoken in een gelukkig acteurshuwelijk. Want je weet, hij is getrouwd met Katja Schuurman. Dus hij heeft tegen zijn vrouw gezegd... wij gaan gezellig barbecuen. Mm. Hij heeft dus naar het radioverslag geluisterd. En toen hoorde hij verslag even Jack van Gelder... tot twee keer toe schande spreken dat hij eigenlijk... zijn strafschop was onthouden. En dacht dus als hij eigenlijk... wat er nog een toe, straks wordt het een overwinning onthouden. We hebben die fragmenten even opgevraagd... op verzoek van Thijs Reumer... Mag ik het even horen? Fischer, fischer. En het oh. is een penalty. Nee, nee. Dat me lijkt me een penalty. Ja, hij trekt hem gewoon aan zijn nek. Ongelooflijk. Dit is uh, echt een uh, enorme blunder van Kuipers. Het is uh, Van Bommel die het goed probeert te maken... maar het is een 100% strafschop. En dan over de oh, penalty. Hij schreef ze niet. Hij schreef ze weer ja, nu komen alle Ajaxiden richting Björn Kuipers. van waarom is dit geen penalty? Want daar leek het toch wel heel sterk op. Dit is een 100 De eerste, daar kan je nog over twijfelen, dit is een 100 strafschop. Nou, de eerste was ook een 100 strafschop. Dus Björn Kuipers heeft volledig gefaald, kan je dan denken. De scheidsrechter, ja. Dat bepaalt het imago van zijn scheidsrechter. Daar kun je heel moeilijk tegen te vechten. Maar dan, s'avonds, studio voetbal, hoor ik Jack van Gelder letterlijk zeggen... over de penalties... Ik denk dat hij uiteindelijk heel goede beslissingen nam... door geen penalties te geven. Ja, hij had er nog nou, eens naar gekeken. In vijf uur tijd zijn 200% penalties... voor onze nationale radioverslaggever bij de NOS... Geen penalty Frid, meer, en e dat de scheidsrechter gelijk. Eerlijk is eerlijk, ik dacht ook hoor dat het 100% Ja, het dan waren. iets minder hard. Maar dan zie je hoe moeilijk een scheidsrechter het heeft. Want we knallen die scheidsrechter dus wekelijks af. Met buitenspelgevallen, met dat soort beslissingen. Ja. Kuipers had het dus goed gezien. Ja. Het, lag, het zag ook inderdaad als een, scheid, als een penalty. Maar veroordeel die man dan niet zo hard. We, weet je want wat hij gek kan is, zich niet herstellen. Vandaag Kuypers. in de Telegraaf, en ligt hier geloof ik ook ergens... Uh, staat dat scheidsrechters bij Enie Zeist ook kritiek hadden op Kuipers. En ook vonden dat een van de twee penalties wel gegeven had moeten worden. Nou, de, je kan, bij één geval kan je inderdaad een penalty geven. Ja. Maar goed, het waren dus geen 100% penalties. En hm. dat is ook de ergernis van, uh, uh, van Thijs Reumer. Hij zegt dus: Ik zat s'avonds aan het Sport te kijken. Vond ik het ook geen 100% penalties. Met andere woorden, dat was zijn grootste ergernis ook van het weekend. Hij heeft niet langs de lijn geluisterd afgelopen zondag, maar naar NWS Boulevard. <laughs> Volgende keer gaat u weer gewoon tv kijken. Andere flops nog? Ja, de wijze waarop PSV en trainer Dick-advocaat Mark van Bommel... naar zijn einde als speler ben geleiden. Als ik van Bommel zie, moet ik terugdenken aan Frank Rijkaard. Frank keerde 20 jaar geleden terug bij Ajax, precies in 1993, als middenvelder. Ook hij kwam van AC Milan. En ook Rijkaard dreigde... Na zijn terugkeer te verzuipen, het WK in 1994... ook onder Dick Advocaat, werd een mislukking voor Frank Rijkaard. Hij werd gekozen in het elfte van de slechtst presserende spelers... de grote Frank Rijkaard, want ook daar speelde hij als middenvelder. Bij Ajax heeft hij op een gegeven moment tegen Van Gaal gezegd... als je wat aan mij wilt hebben, en als Ajax wat aan mij wilt hebben... dan moet ik centraal verdediger worden. Zet in de centrale verdediging... en Van Gaal was niet helemaal gek, luisterde... Toen kregen we het duo Rijkaard-Blind. Nou, het sprookje eindigde met het winnen van de Cup in 1995. Ik vind het onbegrijpelijk dat Dick advocaat niet één keer geprobeerd heeft... Mark van Bommel in de achterste lijn te zetten. Hij heeft op een heel dynamische middenvelders. Als Mark van Bommel laatste man had gespeeld, had, was dat een keer uitgeprobeerd. Op het middenveld kan hij het ritme van de wedstrijd niet meer bepalen, zoals dat heet. En achteruit kan hij dat wel. Hij heeft nog zoveel kwaliteiten. Dan had Van Bommel waarschijnlijk... Niet zijn laatste, nu zijn laatste PSV heeft gespeeld. Was hij niet afgegaan. Want hij gaat afscheid, afscheid nemen, hè? met hij afscheidswedstrijd. Hij blijft ja. niet bij dit elftal. Hij zal ja. gek zijn om nog een. Nee, jaar hij stopt helemaal, geloof ik. Nou, dan stopt hij helemaal, ja. Maar dan had Dick Advocaat niet hoeven te flirten met het Russische Angie. En dan had Dik, uh, Van Bommel het afscheid gekregen wat hij verdient. En, en dan was Ajax geen kampioen geworden. Dat was ajax waarschijnlijk geen kampioen geworden. En ik vind dat PSV en Advocaat zijn medeschuldig aan de wijze waarop Mark Van Bommel nu zijn laatste dagen in de Eredivisie... Wat is. Jens zijn. eens met deze analyse? Ik kan me daar alleen maar in vinden. Ja? Dat je, zeg ik een je, beetje ben, uit want Ben je, ik, je fan van een van de ne Nederlandse Eredivisie clubs of niet? Ben je uh, volkomen onpartijdig? Volkomen onpartijdig. Nou ja, toen ik in Utrecht woonde was ik fan van Utrecht. Ja, ja. Uh, en waar woon je al... nu? En nu in Nijmegen. Nu in Nijmegen. En Nijmegen. Nee, ik woon tussen Nijmegen en Arnhem in. Dus daar begint het conflict al. Ja, nou ja, ene... nou, dan zit je altijd goed. Want ze doen het alle twee redelijke clubs. Precies. De, de laatste flop. Uh, Thomas Dekker die werd afgelopen zaterdag voor de Amsterdam Gold Race geïnterviewd door de NOS. En Dekker ging erin op de rol van de pers. Je weet, Dekker uh, heeft toegegeven dat hij stevig aan de Epo heeft gezeten. Hij vindt dat alle, alle renners dat moeten doen. De wielrenner. En dan zegt de hij, de televisie had helden nodig. We kunnen even dat fragment horen. Boom. Er is altijd uh, een soort heldenstatus voor, voor renners gecreëerd... die elke, uh, elke week kort reden of uh, bij jullie dan de Nederlandse televisie kleurden. En nooit is er een vraagteken ge, uh, geweest... Uh, vanuit, vanuit jullie kant. En zelfs toen ik positief ging... Uh, was het puur een individuele actie, zogenaamd. Niemand kon het grotere plaatje zien. Of niemand wilde het zien. Hij heeft hier een punt. Uh, de Nederlandse journalistiek wilde het niet zien. Ze hadden helden nodig. Hij verwijt de journalistiek ook. Als jullie misschien eerder kritisch waren geweest was het niet zo ver met ons gegaan. Nou, dan moet je natuurlijk als interviewer vragen... op wie doel je, waar doe je op? Ik vond het ongelooflijk dat hij dat niet deed. Want dan gaat het ook over de NOS. Op de Nederlandse pers, ja. Ja, de Nederlandse pers. Maar goed, dat doen wij als journalisten niet, want wij journalisten zijn heilig. Hmm. Nou, vervolgens zei Dekker... en dan doelt hij op het speurwerk van de Volks en de NNRC... die de laatste half jaar heel veel onthulling hebben gedaan... over doping in het wielrennen. Kun je even naar het volgende fragment luisteren? De journalisten die nu uh, erin doorslaan... en uh, elke week iets nieuws willen opschrijven... Die waren toen niet capabel genoeg om het grote plaatje te zien... of uh, een, een duidelijk beeld proberen te schetsen op een faire manier. Want je kan natuurlijk niet iemand zo beschuldigen. Dat begrijp ik ook als er geen positieve plas is. Um, maar die moeten zich wel eens achter de oren krabben. Nou, dus de journalisten moeten zich achter de oren krabben. Ik heb een verrassing voor Thomas, dat weet hij ook. In uh, ik geloof 2008 heeft Marije Randewijk onthuld dat Thomas Dekker niet mee ging naar de Tour de France bij Rabo... omdat zijn bloedwaarde niet klopte. Met andere woorden... Zij wist toen dat hij doping gebruikte. Journalist van de Volkskrant. Journalist van de Volkskrant. Marije Randwijk. Randewijk. Nou, dat heeft ze geweten. In het AD heeft hij echt vreselijk uitgehaald... naar Marije Randewijk. Uh, ze had helemaal geen verstand van wie er... en ze kon er niks van. Ergens anders suggereerde hij ook dat ze verhouding had... met een uh, journalist van een andere krant. Kortom, die vrouw Marije Randewijk, die journalist... is echt volledig beschimd. Hij zegt, Zonnet... doe je werk goed? En als iemand zijn werk goed doet, dan... Nou ja, dat is dus heel hypocriet van hem. Dus niet alleen de journalistiek moet zich achter de oren krabben. Ook Thomas moet zich achter de oren krabben. Toen die journalist er was, heeft hij. Haar Volledig beschimpt en achteraf had Marije Randewijk dus gelijk en niet Thomas Dekker. Dat waren de flops. De Dat tops. waren de flops. Dan vind ik de tops de Turners Jury van Gelder en Jeffrey Wammes en de turners Noël van Klaveren en de pas 15-jarige Chantisha Nettep... die bij het EK in Moskou weer uh, de finales hebben bereikt. Ik ben door het regelmatig schrijven over de wijze op de coaches Gerrit Beltman en Frank Louter systematisch meisjes hebben mishandeld, een beetje een turn-kenner, een turn-insider geworden. En uh, dus ik ben daar heel waakzaam op wat er nu gebeurt. Nou, bij de heren hebben we nu Mitch Venner als coach. Een, man het, een Engelsman, een God geloof ik. Die heeft Epke Zonderland begeleid. Nou, dat is een op- en top heer. Die is normaal. Er is ook niet één meisje van Pro Patria bij... die nu bij dit EK is. En de bondscoach bij de, heren, bij de vrouwen is Gerben Wiersma. Dat is voor ik nagaan ook een normaal iemand. En ik hoop ook, en voor ik na kan gaan ook... zijn deze meisjes niet bij Pro Patria trainen worden niet mishandeld en zullen niet als psychische wrakken eindigen. Ja. Want helaas kunnen we binnenkort, zullen we binnenkort weer met een verhaal komen... met meisjes die echt volledig kapot zijn gemaakt door die Frank Louten. Oh, door Frank Louten? Niet, niet over, want je, je vindt wel dus dat er veel nee, verbeterd is. Het, is in nee, in, er zijn dus trainers die het wel goed doen. Uh -huh. En dat is nu hopelijk, de, deze trainers bewijzen dat het ook anders kan. Maar Misschien de nieuwe we, vraag gaat ook weer over nu? Dat gaat over uh, niet zo lang geleden... Uh, twee meisjes die, uh, nou kort geleden eigenlijk, die echt zwaar mishandeld zijn geestelijk door die Frank Louter. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Dit is echt een dramatisch verhaal wat er weer komt, helaas. Lotte Jensen, kun je je iets voorstellen bij hoe dat gaat in die turnwereld? Dat er zoveel fanatisme is en dat de meisjes uh, er niet ja. eens over durven pra te praten als ze mishandeld worden? Het komt in, denk ik in elke tak van sport voor. Uh, nou, het is bij, turnen wel de, de, maar heel bij extreem. Maar bij turnen is het extreem. Hmm. Onder... Uitgescholden worden, dikke padje kan er niks van. Je hebt geen talent, ja, alleen tragisch. dankzij mij kun je. voorbeeld jij al op jonge leeftijd uh, nee, want dat kon toen nog niet. Ah, ja. uh, dat was ja. nog geen echte meisjessport. Dat is pas later gekomen. Nee, dat, nou ja, goed. Ik, uh, dat was inderdaad... Ja, dat vond Je, ik nog toen Je kon nog gemeen spelen. Ja, maar uh, dat deden we toen... Toch nog niet. En dat vond ik toen heel jammer. Dus ik ben blij dat het vrouwenvoetbal, wat dat betreft, flink vooruit is gegaan. We moeten 25.000 uh, vrouwen We vallen. moeten de tops afmaken. Oké, okay, Marianne Vos, die weer de Waalse pijl. Ja. En het is echt ongelooflijk hoe ze dat weer deed. En het leuke was dat als beloning. Nee, mocht ze met heel de kort, winnaar. Ja, nou Frank de Boer en Ajax, dat is natuurlijk de top. je Blind en Sim de Jong. Twee op zich anonieme voetballers die wekelijk uitblinken. Maar dat komt het systeem. Goeie voetballers komen naar boven. Alle lof voor Frank de Boer en Ajax en het systeem bij Ajax. Fris Barend met zijn hoogte en dieptepunten dank. En Lottie Jensen ook dank. Zo, zo direct naar het nieuws. Meer in uh, vrijdagmiddag live. Onder andere browser met Bert Brussen. Dus blijf luisteren. Avro. Radio 1 en de ontknoping van de Eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontvangen. Dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Vanavond in NOS langs de lijn Ajax-Herenveen. Voorzitter, daar is dan. Morgen om kwart voor negen AZ-PSV. En daar komt de kopbal en de doelpunt. En zondag om half vijf Feyenoord, vitesse 1-0 voor de Zuidsbroek. De ontknoping van de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1.